8 uur. Jan van der Putten met het NOR. Niet dat het toezicht op de bouw van kantoren, flats en huizenblokken wordt geprivatiseerd. Volgens de Volkskrant vragen ze de Eerste Kamer in een brandbrief om een wetsvoorstel waarin dat wordt geregeld te verwerpen. De Tweede Kamer zei in februari ja tegen het voorstel. Dat later vandaag wordt besproken door de Eerste Kamer. De lijst van namen van winkelpersoneel dat fraudeert is gegroeid naar 1800, enkele honderden meer dan vorig jaar. Winkels kunnen die lijst raadplegen bij sollicitaties. Vorig jaar werden 400.000 sollicitanten op die manier gescreend. Ruim 500 mensen die op de lijst stonden werden afgewezen, meldt de Stichting Fraudeaanpak Detailhandel. Noord-Korea heeft opnieuw een raket afgevuurd via het volgens Japanse deskundigen een groter bereik dan eerdere raketten. Hij bereikte volgens Japan een hoogte van 2500 kilometer en kwam 1000 kilometer verderop terecht in de Japanse zee. Japan zegt dat de Noord-Koreaanse dreiging toeneemt. De Amerikaanse president Trump vraagt zich op Twitter af of leider Kim Jong-un niks beters te doen heeft. Vakbonden en de VNG zijn het na maanden van overleg eens geworden over een nieuwe CAO voor de 160.000 gemeenteambtenaren, dat meldt vakbond FNV. Afgesproken is onder meer een loonsverhoging van 3,25 procent over 20 maanden en ook zijn er afspraken gemaakt om flexwerk terug te dringen. De CAO gaat met terugwerkende kracht in per 1 mei. Oud PVDA-kamerlid Ahmed Marcouche wordt de nieuwe burgemeester van Arnhem. Hij is gisteravond door de gemeenteraad voorgedragen. Ahmed Marcouche zat van 2010 tot begin dit jaar in de Tweede Kamer. Het weer, zon en bewolking, op de meeste plaatsen droog en het wordt 19 tot 23 graden. Vanaf morgen wordt het warmer, dan kan het 27 graden worden. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Ik noem de files vanaf 10 minuten extra reistijd. A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidsendam en Zoetenwouder Rijndijk 5 kilometer. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4. A27 Breda richting Utrecht. Tussen Gorkem en Lexmond 4. Na een ongeluk op de A27 richting Almere. Tussen Knopend Lunetten en Hilversum 6 kilometer. De vertraging is ruim een uur. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Amersfoort over de A28 en de A1.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 ...van uh, U vraagt en uh, wij draaien bij ZFM. De single uh, Rippo Kleppo, uh, Albert-Jan. Ja, dit... ja, je had het er net over, hè? Dus uh, <laughs> ja, bij deze Joe Bataan. Wat een uh, lekkere gauw uh, zo aan het begin van de nieuwe aflevering... ...van Zandvoort op zondag. En het zonnetje schijnt weliswaar een beetje flauw... ...maar hij is er wel. Goedemiddag. Uh, goedemiddag, Rob. Goedemiddag, luisteraars. En niet te vergeten, goedemiddag, kijkers. Welkom op deze toch wat zonnige zondagmiddag. Ja, ja. En daar zijn we Lex erg dankbaar voor. En Lex is natuurlijk onze enige echte Zandvoortse weerman. Uh, blijft het zo, wordt het beter. U hoort het straks allemaal rond de klok van half drie. Want dan hebben we natuurlijk weer het enige echte Zandvoortse weerbericht... samengesteld door Lex van der Hoorn. Nou, verder uh, vandaag uh, veel activiteiten. En allereerst de Jutters Kofferbakmarkt. Ismo is in volle gang, die duurt nog tot uh, vier uur. En dat speelt zich natuurlijk allemaal af op het Gasthuisplein. Uh, daarnaast natuurlijk de tweede dag van de Porsche Racing Days. Nou, gisteren hadden ze regenbanden onder. Maar vandaag kunnen die uh, eraf, want het is vanmiddag lekker droog. Ook de tweede etappe van de Tour de France 2017. Gisteren hadden we natuurlijk de, de tijdrit in Düsseldorf. Maar al behoorlijk wat, uh, wat valpartijen en ontknopingen. In de loop van dit, uh, dit programma zal uh, onze collega Henny Rukert aanschuiven. En ze even zijn oog laten werpen op de rest van de Tour de France 2017. En natuurlijk kijken we ook even terug wat er gisteren allemaal al is gebeurd... met al die valpartijen en de, de, de sublimatie van de Skyploeg. Uh, uiteraard rond de klok van half vier hebben we de evenementenagenda. Dus houd u pen en papier bij de hand. Want het ene evenement is nog in volle gang. En het volgende zit zich alweer aan te kondigen. Gisteravond hadden we natuurlijk de Amsterdamse avond. Dat was lekker, lekker ouderwets Amsterdamse avond in Zandvoort. En volgende week zitten we alweer in Britse sferen. Daarover later meer. Het dieren van de week ontbreekt ook niet. En die luistert naar de naam Diesel. En dat is rond de klok van half vijf aan de beurt. Gisteren hadden we, middag hadden we dus een uh, laatste uur Marco Termes, onze, ja, de, de dichter, de dorpsdichter van Zandvoort. En hebben we even bijgepraat bij En het had een prachtig uh, gedicht. Het was slenterend dwalen. Nou gaan wij dat vandaag eens ook eens proberen. Hé, hey, dan... ik ben heel benieuwd. De goede uitvoering die hoorden we gisteren. Kijken wat wij ervan afbrengen. Dat hoort u rond de klok van kwart voor vijf tijdens het gedicht van de week. Een gedicht van Marco Temes, slenterend dwalen. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. We volgen natuurlijk de tweede etappe. De Confederations Cup, de halve finale... is momenteel aan de gang tussen Portugal en Mexico. Ook daar houden we u van op de hoogte...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 De nieuwe hits komen langs bij CFM, waaronder deze van Emery en Ciao Adios. 12.30 in Sanford, nogmaals een goede middag. Geniet van het lekkere weer, hè, buiten het zonnetje op dit moment in Sanford. Een graadje of 17, dus ja, wat willen we nog meer? Nou, meer muziek op CFM, waaronder deze, Mai Tai. De dames van Martijn waren bekend in de jaren 80, hebben ze heel veel mooie muziek gemaakt. Kwamen met z'n drietjes uit Amsterdam, de hoofdstad van ons land. En ja, dit was een van hun grootste hits. Je hoorde de Single History. Kijken we ondertussen even met één oog naar het voetbal. Hebben we hebben het over Portugal tegen Mexico. Ja, de wedstrijd die momenteel al gaande is. Wat gebeurde daar, Robert Jan? Nou, dat, was de, dat is dus de kleine finale. We krijgen later we krijgen de, de finale. Dat is natuurlijk tussen Duitsland en Chile. Chili. Uh, uh, Ronaldo mocht alvast naar huis, want uh, die had een tweeling gekregen... dus die speelt niet mee in de kleine finale. Maar het, uh, het blijkt toch maar eens even hoe belangrijk een, uh, een videoscheidsrechter is... want uh, er was een twijfel over een aanval van uh, Portugal. Was het een penalty, was het geen penalty? Nou, uh, videoscheidsrechter erbij, ja, was een penalty. En hij werd gehouden. Hé, hey. oké. Okay. Tussenstand en al daar nog steeds 0 tegen 0. Het nieuws nu. Goed, de gemeenteraad Zandvoort kiest voor plan Springtij. Met een duidelijke meerderheid heeft de Zandvoortse gemeenteraad... woensdagavond gekozen voor het plan van Springtij-architecten... voor de op ontwikkeling van het Watertorenplein, de Watertoren en Villa Maris. Het raadsvoorstel van het college dat een lichte voorkeur had... voor Springtij boven Bad Zandvoort... werd met tien stemmen voor en zeven tegen aangenomen. Afgelopen vrijdag werd tijdens de surveillance door de politie in de wijk Zandvoort Noord een hoeveelheid gedumpte potgrond aangetroffen. Na onderzoek leidde dit tot een ontmantelde hennepkwekerij in een woning. Daar werd ook een behoorlijke hoeveelheid hennepgruis aangetroffen. De aanwezige bewoner van de woning werd aangehouden en overgebracht naar het Zellencomplex. Een man is vrijdagavond gewond geraakt door een val in een woning. Politie, meerdere ambulances en een traumateam zijn rond tien over half zeven s'avonds opgeroepen voor het incident aan het kroonwoonsveld. De ambulance bleek eh, voldoende, dus het traumateam kon voortijdig weer af worden afbesteld. De man is waarschijnlijk lelijk op een meubilair terechtgekomen... en na de eerste zorg ter plaatse is de man voor verdere zorg naar het ziekenhuis overgebracht. Een automobilist heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond kwart over drie s'nachts... een paaltje uit de grond gereden op de, het Vauvageplein in Zandvoort. De automobilist reed volgens een omstander vervolgens door. De politie kreeg later echter een melding van een hinderlijk geparkeerde auto op de weg. Het bleek te gaan om het voertuig dat het paaltje uit de grond had gereden. Ook was de auto aanzienlijk beschadigd aan de rechterkant. Een getuige zegt dat de bestuurder is aangehouden. Of de automobilist onder invloed was... Bij het, was bij het ter persen gaan van dit bericht nog niet bekend. Tot zover het Salfordse uh, nieuws. Ook na te lezen uiteraard op de CFM-app. Jawel, we gaan nu een verzoek draaien, Albert-Jan. Hij werd juist uh, aangevraagd. Ja. en We hebben hem heel snel gevonden en we draaien met alle plezier. Sander, hier zijn de biedjes. En wordt uh, iedere gouden oude platina's ook uh, dit uh, versoepplaatje wat we draaiden. Dat was de single van de uh, Gees en Staying Alive, speciaal voor zondag gedraaid. Hier is een hit van dit moment Ed Sheeran met Shape of You. The club isn't the best place to find the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 Smell like you, baby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 eigenlijk als zo'n een beetje een repo op laten. Een beetje Joe bataan de zing van Ed Sheeran en Shape of You. De zondagmiddag van CFM. Nou, het zonnetje schijnt lekker buiten in Stamvoorts. Dus geniet allemaal van het heerlijke weer. En natuurlijk van CFM Stamvoorts. En jij hebt volgens mij goed nieuws over de voorjaarsnota, Ja, Al eerst nog even een updateje vanuit een regenachtig... Uh, uh, uh, ja. België, op de, de grens van Duitsland en België, de, waar de tweede etappe wordt verreden van de Tour de France, van 2017 naar, van Düsseldorf naar Luik in België. Met nog zo'n 116 kilometer te gaan, is het een en al regen geblazen. Dus de, de weerbanden, de regenbanden. De regenbanden <laughs> die, die, kunnen, kunnen er weer er onder, er onder. onder. Want gisteren hadden ze een paar, die hadden ze er niet onder. Maar uh, en de, de gele truitdrager naar gisteren, de Thomas, uh, rijdt op uh, 2,17 achterstand op dit moment. Goed, terug naar de realiteit van vandaag in Zandvoort. Het was een drukke week voor de gemeenteraad... want ze hebben het niet alleen dinsdag vergaderd... maar ook woensdagavond. Woensdagavond ging het dus voornamelijk over de Watertorenpleingebied. En in de raadsvergadering van 27 juni, dus dat was dinsdag... gaf de gemeenteraad een klap op de voorjaarsnota 2017...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 Zandvoort als dynamische gemeente in een metropoolregio... met oog voor lokale geborgenheid. Dat we nu aan de slag kunnen is een verdienste van voorgaande colleges. Ook zij hadden de blik op de toekomst gericht, al dus wethouder Bluis. Tot zover de voorjaarsnota. Inderdaad, goed berichten daarin. En daar zijn we natuurlijk heel blij mee. Zo dadelijk het CFM weerbericht van de komende dagen. Maar eerst deze van Crowded House en Don't Dream It's Over.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 Ja, weer is leuk om deze te horen. De single van Crowded House en Don't Dream It's Over. Drie minuten over half drie. Daar komt Albert-Jan aan met het weerbericht voor de komende dagen. Maar Albert-Jan heeft niet zelf geschreven, nee. Lex van den Hoorn is daarvoor verantwoordelijk. Don't shoot the messenger. Ja, zo is dat. <laughs> Goed, uh, het weerbericht van de voor vandaag en de komende dagen. Zoals gezegd, samengesteld door onze weercollega Lex van den Hoorn. Het was vanmorgen een beetje wisselend wolkt met opklaringen... en in de ochtend was er zelfs nog kans nog om een enkele bui. Maar het erbij een matige noordwestenwind... en het zonnetje laat zich toch lekker zien... en daar ben ik erg blij mee. De maximumtemperatuur vandaag in Zandvoort is 19 graden... dus het is heerlijk weer om gezellig naar de Jutters kofferbakmarkt te gaan... op het Gasthuisplein, die is nog tot 4 uur. Of anders even naar het circuit te gaan en naar de Porsche Racing Days te kijken... Lekkere zonnetje. Entree is gratis. En als je met een Porsche komt, dan mag je gratis parkeren. Ja, mooi. Het is toch wat. Geld je weer geld, hè? Gaan we naar de maandag. Maandag is periode met zon en kans op een enkele bui. Matige tot vrij krachtige zuidwesten tot westenwind. De maximumtemperatuur morgen in Zandvoort is circa 21 graden. We hadden dus 19 vandaag. Morgen 21. Gaan we naar de dinsdag. Droog met wolkenvelden en opklaringen. De zwakke, meest westelijke wind. En de maximumtemperatuur in Zandvoort gaat naar de 22 graden. En de vooruitzichten voor de rest van de week... aanhoudend licht, wisselvallig weer en geleidelijk warmer. De langjarige gemiddelde maximumtemperatuur voor Zandvoort is 21 graden. En daar zitten we dan morgen inderdaad precies op. En de zeewatertemperatuur langs het strand is 19,5 graad. Aldus Lex van der Hoorn. Ik zeg plons en wil je het weer nalezen? Ga dan naar www.meteopagina.nl En het weerbericht van Lex van der Hoorn... die vind je ook terug op onze eigen ZFM-app. En kijk daarvoor even in het menu uh, onder Meteopagina. Dan heb je het uh, laatste weerbericht uit Zandvoort... opgesteld door uh, Lex van der Hoorn. En mocht je de app nog niet hebben... nou, download hem dan nu, hè. Dat kan via uh, alle kanalen, alle stores. Is die gratis beschikbaar voor je. Deze singel van The Fine York in the Walls we terug naar de jaren 80. Yo, this drives me crazy. Willen jullie wat uh, Amsterdamse muziek? Hoorde ik dat nou net? Gisteravond nog niet genoeg had. Nou, dan gaan we zo dadelijk wel een Amsterdamse plaat draaien hoor. Maar die is deze van Maroon 5. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home? Oh, oh, oh. My love loving you so, so, so, so.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 Better on your birthday. Oh, do we do you like this? Do we do you like this? Do we lay down for you touch you pull you like this? Matter of fact, never mind. We gon' let the past be. Maybe it's right now, but your body still needs more. Het was hem, de van Maroon 5 en Don't Wanna Know. Ja, volgens mij gaan we het nou uh, hebben over Pride at the Beach. Heb ik dat goed, Albert-Jan? Uh, Juist, daar kan je uh, vroeg genoeg even uh, de luisteraars en kijkers over informeren. Want er zijn dermate veel uh, evenementen uh, de komende weken. En er zijn natuurlijk ook afgelopen weken ook al de nodige evenementen geweest. Dus uh, wij kijken even vooruit uh, naar de maandag 31 juli tot en met 2 augustus. De wereldberoemde Pride Amsterdam uh, maakte dit jaar een uitstapje naar Amsterdam Beach, Zandvoort. En is trots dat de Pride at the Beach is toegevoegd aan de officiële Pride Amsterdam Festival agenda. Van maandag 31 juli tot en met 2 augustus viert Zandvoort de diversiteit met een spetterend programma.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 waar loco-burgemeester Gerard Kuipers de deelnemers welkom heet. Het hijsen van de regenboogvlag op het gemeentehuis is het start zijn voor het openingsfeest met verschillende optredens van onder andere Anita Meijer, Nikki Today en Sherri Ann. Die kent ze niet. Op dinsdag 1 augustus is het strand van Amsterdam Beach het toneel voor het Beach Festival. Mango's Beach Bar en Brussel's aan zee zorgen voor een heerlijke line-up... en verschillende strandpaviljoens organiseren sportieve krachtmetingen. En dan op woensdag 2 augustus wordt, het eerste wordt de eerste editie van Pride at the Beach... afgesloten met een beachparty bij Club Notiek met onder andere de heren van Amstel Band. De dag wordt afgesloten met een waanzinnig vuurwerk... Ge uh, geregeld door het Holland Casino. Dus nogmaals van maandag 31 juli tot en met 2 augustus... Pride at the Beach in Zandvoort. Weer een mooi feest erbij hier in Zandvoort, en met Anita Meijer. Hier is ze dan. Ja, eind van de maand gaat het gebeuren. Ook dan uh, kleurt uh, Zandvoort roze tijdens Pride at the Beach. En Anita Meijer uh, zal dan uh, een optreden gaan geven. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Dit was in ieder geval de speciale uitvoering van een uh, singeltje van haar. Oud singeltje alweer, dat was Why Tell Me Why. En hier is uh, Brunner Mars. Oh, carrot magic in it toes so Look out mm. Mm. Second best for the hustlers, hustlers. Gangsters. Gangsters, bad bitches and your ugly ass friends <laughs> I cannot preach, uh -oh. I cannot preach uh -oh. I gotta show them how I can get it in First, take your sip, sip. do your dip. dip Spend your money like money ain't shit Ooh, ooh, we too fresh Got to blame it on Jesus Hashtag blessed They ain't ready for me, huh? -oh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 Deze beste man, Bruno Mars, die maakt heel veel lekkere muziek. Waaronder ook deze single 24K, een groot hit geweest in Nederland. Nou, Algoedjan heeft nieuws over het British Festival. Want de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Ja, want volgende week en in de aanloop naar volgend weekend... tijdens het British U het verteld. En laat een bijzondere etalage nou een perfecte manier zijn... om dat verhaal eens te vertellen. Daarom nam een team excellente studenten van de etaleursopleiding Nimento... zes etalages onder handen om ze in Britse meesterwerken te veranderen. En tijdens het British Festival in Great British Tradition... staat de Britse cultuur in al haar verzetten centraal. Het festival is een verbreding van het bestaande British Race Festival... en besteedt behalve de activiteiten op het circuit speciale aandacht... aan het 140-jarig jubileum van Wimbledon en dan hebben we het over tennissen en verschillende jubilea van het Britse Koningshuis. En wat dacht u van uh, uh, British Night of a Classy Night uh, in James Bond-stijl? Dat is op 7 juli uh, van 8 uur s'avonds tot 3 uur s'nachts de locatie. Uiteraard het Holland Casino. En wat dacht u van een Trashy Night op 8 juli? En dan hebben we van 8 uur s'avonds tot 5 uur in de volgende morgen. Dat is een uh, Discotheek Chin Chin, ook helemaal een Trashy Night op 8 juli. En natuurlijk houdt u ook de bioscoopagenda in de gaten... want er komen een heleboel Engelse films zullen daar de, zullen daar de revue gaan passeren. Dus we kleuren zo langzamerhand Brits. En vorige week zag ik al zelfs een Schotse ruit. Een man in zijn Schotse kilt had hij aan. Dus langzaam maar zeker verandert Zandvoort in Britse sferen. Meer informatie over het British Race Festival... kunt u uiteraard terugvinden op de website van het circuit Zandvoort. En uh, straks rond de klok van half vier bij de evenementenagenda... komen we daar ook nog uitvoerig op terug. Dus het niet als u volgende week allemaal MG'tjes door het dorp ziet rijden. Dat mag ik niet zeggen. <laughs> nou weet ik waarom jij daarmee gaat rijden. Hé, we en, hebben een uh, door. En als Lex het toelaat, gaat het dakje open. <laughs> ja. Oké, okay, helemaal goed. Dankjewel, Albert Jan, voor uh, dit nieuws. En hier is Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Let me rocken, let me rock Let me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 Let me rock you for the field. Yeah! Ik denken uit welk jaar kwam deze ook alweer. Volgens mij 1983. Je hoort dus en I feel for you. En zo gaan we op naar het nieuws. En weer van 3 uur. Terwijl Hennie binnenkomt. Goedemiddag Henny. Zo dadelijk horen we hem in het volgende uur. Met uiteraard tournieuws. Dus blijf luisteren naar CFM. Laatste plaat voor het nieuws. En weer van 3 uur is deze van Daryl en Jonos. En I can go for that.